1 uur door Almegens met het NOS-journaal. PvdA-senator Duivenstein steunt het woonakkoord. Hij noemt de toezeggingen door minister Blok voldoende. Duivenstein zei tijdens het debat in de Eerste Kamer dat hij ermee kan leven dat er geen tijdelijke verhuurdersheffing komt. Hij wilde zo'n tijdelijke heffing tot eind 2016. Minister Blok voor wonen is daartegen, maar wil de heffing wel verlagen. als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. Lang was het onzeker of Duivenstein het woonakkoord zou steunen. Zijn stem was cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Hij had vooral grote bezwaren tegen de verhuurdersheffing waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten afdragen. Begin deze maand werd duidelijk dat Duivestein aanstuurde op een harde confrontatie met VVD-minister Blok. PvdA-minister Ascher moest optreden als bemiddelaar. Tot afgelopen avond hield Duivestein zijn kaarten voor de borst. Na meer dan een uur durend beraad met zijn fractie zei Duivestein dat hij zijn zegeningen telt en het woonakkoord steunt.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 Theatermaker Joep van het Hek is tijdens een optreden ziek geworden. Tegen het einde van de voorstelling in Theater Agora in Lelystad... werd hij niet lekker en verliet hij het podium. Volgens het theater had Van het Hek last van een griepaanval. De cabaretier zei later op Twitter dat hij zich inmiddels beter voelde. Opgewonden door Toyboy. Gaat beter. Dank voor aardige wensen. Zo twitterde Van het Hek. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk regen of motregen. Op andere plaatsen droog, minima rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst wat regen, later overwegend droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Ja, die probeert nog... Uh... Te komen ...om te kijken wat voor berichtjes er binnen zijn. Maar de laatste uitzending van mij uh, lukt het opeens niet meer. Mijn wachtwoord geldt. Ze dus hebben mijn wachtwoord nu al uh, in inge... <lacht> <lacht> ik ben meteen al verwijderd. <lacht> Iets te vroeg. Ik heb nog een uur. Uh, en in dat uur uh, ben ik gelukkig niet alleen natuurlijk. Stefan van Spang is er ook van uh, restaurant aan de poel. En als u... Culinaire vragen heeft, bijvoorbeeld over de kerstmaaltijd die eraan komt, dan kunt u die stellen aan uh, Stefan. En uh, dat kan er alles zijn. Hè? U mag ook iets vragen over hoe het is om een restaurant te hebben. Wat u maar te binnen schiet, u mag het allemaal aan hem vragen. Als het maar met eten en koken in restaurants enzovoort te maken heeft. Maar als u zich nog wilt laten inspireren voor de kerstmaaltijd... hij heeft zelf net ook het kerstmenu samengesteld, dus hij zit er helemaal in. Of als u wilt weten hoe je het ook alweer bereidt, zoiets... Hè, wat u in gedachten heeft, of nou, al, al dit soort vragen... die kunt u stellen aan uh, Stefan van Sprang. Het telefoonnummer is 0800 1121. 0800 1121, als dit goed is, doet die het nog gewoon? Hebben we al eens wat uh, binnengehad? Of? Nee, er wordt nog niet gebeld. Nou ja, we gaan ervan uit dat hij het toch doet. casaluna.ncrv.nl uh, Dat doet het in ieder geval, dat mailadres. casaluna.ncrv.nl Want we hebben aardig wat mailtjes gehad. En dat zijn eigenlijk allemaal aardige mailtjes... om, uh, om ons te bedanken voor de afgelopen jaren Casaluna. Nog niks over eten, maar wel heel veel leuke mailtjes. Dus ik dank iedereen die dat gedaan heeft. En uh, we hebben ook nog iets voor de Twitteraars, uh, hekje Casaluna. Maar ik kan het zelf dus niet lezen nu. Uh, ik hoop dat dat nog goed komt... Uh, komende tijd. En dan hebben we ook nog Lilian Vieira... die komt nog twee keer optreden hier. Live muziek met haar twee muzikanten. Uh, Braziliaanse muziek... die zij zelf geschreven heeft en ook zelf komt zingen... zometeen. Dus het wordt nog een leuk uur. Het is alleen nog leuker als u een beetje gaat bellen... en met ons mee gaat praten. Uh, Stefan... Uh, totdat er... Uh, bellers zijn... dat, dat restaurant, hè, is het nou heel anders... als je zelf een restaurant hebt dan wanneer je voor iemand anders werkt? Dus je hebt heel lang voor Ron Blauw gewerkt. Ja. Is het nu... Is het leven helemaal anders geworden nu? Um, ja, bij mij niet zo. Ik had, wel, ik had wel die vrijheid, zeg maar. Die kreeg ik uh, daar ook wel al. Dat is wel belangrijk. Maar ja, ik kan, ik kan je zo... Uh, klopt. Als je werknemer of werkgever bent. Ja. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Want er natuurlijk. komt natuurlijk ook heel veel gedoe bij. En er komen heel veel zorgen bij. Of zorgen misschien niet, maar wel ja. veel geregel. Ja, klopt, ja. En, en zit je daar ja. ook op te wachten als gepassioneerd kok? Um, ja. Je moet ook zo zien, na dat, naast dat gepassioneerd kok zijn, ben ik ook gewoon meer ondernemer geworden, natuurlijk. Ja. Ik, bedoel, ik moet ook wel uh, al, die, al die monden die bij mij werken, moet ik ook uh, blijven vullen, zeg maar, iedere maand. Dus heb je, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Dus uh, daar denk ik ook over. Na. Hoe ga ik verder? Ja, wij hebben gewoon ook wel. Uh, ja, een beetje de mazzel gehad, zeg maar. Ja, mazzel. We hebben goed gekookt. Maar dat het iedere keer op het goede moment kwam. En dat iedere keer de, ja, de boost kwam. En dat het druk is gebleven. Ja. Dat wel zo. Ja, ja mooi. Word je er rijk van eigenlijk? Ja, dan je, nee, dan moet je niet in een sterrenrestaurant beginnen. Nee? Nee, dat niet. Ik bedoel, uh, oh oh, uh, mooi omzet. Maar uh, we hebben ook de beste producten. Dus uh, we hebben ook, moeten ook de truffel betalen... en de langoustine en de kreeft. En, uh, ja. Ja, dan ja. en, en kan locatie. je beter een cafetaria hebben, denk ik. En de locatie. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja is waar. maar hoe kom je aan die plek eigenlijk? Hoe kom je daar? Hoe, hoe is dat ooit begonnen? Ja, dat was eigenlijk gewoon een cadeautje. Ja. Ah. ik had, uh, ja, zo zeg ik het goed, het was een cadeautje. Ik kwam iemand tegen en die had ik misschien uh, één keer gezien. En die, uh, die zei tegen mij, zullen we een kopje koffie gaan drinken? En toen dacht ik ook wel van, nou, een kopje koffie. Nou, als, ik, weet wel, als ik nog even, als ik nou heel goed moet vertellen, ja, dan uh, is moet. het eigenlijk door mijn vrouw, vriendin, vrouw, die uh, heeft dit eigenlijk voor mij geregeld. Die kende iemand ja. en die hoorde van dat hij een prachtig restaurant wilde bouwen. En uh, toen zei mijn vrouw: misschien moet je maar eens een kopje koffie gaan drinken. Zo is het begonnen. Dus jij, ben, jij bent naar hem toe gegaan? Ja. En jullie zijn gaan koffie drinken? En, ja. en toen? Ja, toen liet hij mij een mooi, hele mooie animatietekening zien. Van een prachtige pand aan een water. Ja, en uh, ik ben daar uh, die, die nacht toch gaan kijken. Helemaal pikkie donker. En dacht jezus mina. Het lijkt wel het einde van de regenboog. Zo'n pot goud, weet je wel, die daar stond. Ja. Ik dacht, yo, dat moet ik niet voorbij laten gaan. Maar ja, toen hoorde ik ook wel dat het zo groot zou zijn. Toen dacht ik van ja, dat ga, kan ik ook niet alleen. Ik heb ook een netwerk nodig en dat was dan mijn kampioen natuurlijk die ik gevraagd heb daarvoor. Want ho hoe zo'n netwerk nodig? Nou ja, mensen. Bedoel, ik stond altijd in de keuken, achterin ja. de keuken. Nu heb ik zelf gekozen voor een open keuken. Maar ik stond altijd achter uh, achterin die keuken tussen die witte tegeltjes. Ja. En je uh, moet iemand. Ik zijn. Ook... Ja, iemand nodig die iedereen kent. Zeg maar. Ja. ja. We hebben vragen binnen. Ik, is, dat, is er al de telefoon? Oh, dat is al een telefoon. Mag ik misschien nog heel even die Twitter? Want ik zag de, dat op, op, op, op Twitter was ook wat uh, binnengekomen. Dus misschien goed om dat eerst nog eens e, even te doen. Chris Theatender of T-Tender. -tender, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Uh, die vraagt, hebben jullie wel eens geëxperimenteerd met warme dranken bij gerechten? Door warmte ga je gerechten toch verfijnder proeven? Vraagt hij. Yeah. Ja. Nou ja, een warme drank dat is het eerste wat ik aan denk, is gluwijn. Ja. Ja, sorry. Maar dat is, het is tijd van het koop. jaar, hè? Ja, dat is tijd van het jaar. En uh, ja, um, gluwijn past natuurlijk fantastisch bij een stukje refilé. Ja, met een beetje rode kool. En, uh, maar ja, dan moet je wel de hele, de bereiding van die gluwijn moet je wel onder controle houden. Want als de gluwijn net iets te veel gaat koken, kook je de alcohol eruit. Ja. En dat is dan wel weer heel moeilijk. En wij moeten wel alles zo verwarmen dat. En, en heb je het wel eens gedaan? Doe je het wel eens bij het, bij het eten? Uh, ja, we maken natuurlijk een rode wijnsaus. Maar ik ga niet. Uh, nee, ik heb geen warm, nog geen warme uh, drank bij een gerecht serveer. Dat niet. Persoonlijk zou ik ook niet zo enthousiast van worden van gluwwijn bij het eten, geloof ik. Hij uh, ja, is wel een hm. goed idee eigenlijk. Ja, vind je wel? Ja. ja. ja ik, ik ben er weer gelijk open voor. Ik hou Snap er helemaal niet van. Maar. Uh, ja. ja, best wel een goed Goeie tip. Nou, dankjewel. Uh, we gaan naar uh, Johnny aan de telefoon. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Ja. Je hebt oh, ja. een vraag ik voor een Steven. Vraag. Ja. Ja. En dat gaat meer over de gasten die komen. Maar snap ik dat hij daar waarschijnlijk niet veel over gaat zeggen. Maar dat geavanceerd koken, dan moeten er ook mensen zijn die dat kunnen appreciëren. Ik denk dat wat ik soms in mijn omgeving zie, dat mensen dan zeggen, geef mij maar een biefstuk met de pappen. Er zijn heel veel mensen die veel geld hebben, die willen naar een twee sterrenrestaurant. Maar hoe gaat hij daarmee om als er mensen zijn die een heel mooi gerecht krijgen, die dat eigenlijk niet kunnen waarderen? Kunnen ja, ik had het vanavond nog. Ik had het vanavond echt. We hadden een, ja. grote, uh, een grote tafel, is voor ons bijvoorbeeld twaalf uh, personen. Maar die meneer die zegt gewoon, uh, die zegt gewoon heel eerlijk van... Uh, uh, ja, ik hou niet zo van dat culinaire allemaal. Oh, en waarom kwam ja? die dan? Nou, gewoon omdat hij met zijn familie of met zijn, uh, met zijn zakenrelaties mee was. En die wil gewoon zijn etiketten naleven. En dan is hij erbij. Ja. Ook voor de gezelligheid. Ja. En ik had het gewoon gelijk in de gaten. Ja. En uh, die krijgt gewoon lekker een bordje pata Negra. En die krijgt gewoon lekker uh, dat stukje kalsukade zonder die, al die... Uh, Groentjes en die geavanceerde rechten. Oh ja, dat wordt maar. aangepast. Ja, natuurlijk. En, en wat je reageerde... ook respecteren, vooral als ze het zeggen. Hoe reageerde die? Ja, die, was hem, die man was toch blij. Hij ja. zat, zat bijna met zijn handen te eten, weet je wel zo. Ja. Ja. En Ach, dat kan, alles kan bij ons. Klaar. Hoe kom je ja, op die vraag? Ja, ik heb, ja ik heb, zijn er dus wel. Er komen wel veel die het wel kunnen waarderen, in de zin van dat ze er ook een beetje. het, het, het, het, het fijne eruit kunnen halen? Of is, ja. Ja, maar. Omdat ze twee sterren Ja, maar je moet niet aan die sterren denken. Dat denken ze allemaal. Dat geavanceerde koken, dat doen wij helemaal niet. Het, het, het, bij mij is het echt, het moet lekker zijn. En de, die complimenten krijg ik. En wij krijgen echt alle lagen van de bevolking. Vandaag ook weer jonge ja. mensen die. Die, uh, die verliefde stelletjes mensen die er uh, twee maanden voor gespaard hebben mensen die, uh, waar het bij rolt uh, maakt niet uit de, de, de oudere mensen die gezellig uh, met z'n viertjes langskomen omdat ze uh, ja, elkaar weer een half jaar niet gezien hebben wij hebben al die mensen en die houden gewoon van lekker eten en ik moet lekker eten maken het is helemaal niet zo geavanceerd het ziet er geavanceerd uit daar heb je gelijk in nou, dan weet ik het. Dankjewel. Oké, okay, Johnny. Dankjewel hoi. voor het bellen. Hoi. Doeg. Hoi. Goeienacht. Gaan we naar Tineke aan de telefoon. Hallo. Hallo. Ja, hoi. Hallo. we ja. uh, is altijd een topkeuken in ons eigen huis. Hebben. <laughs> maar uh, ik ben goed in vlees braden. Dus als ik daar tips voor krijg... Wat zeg je? Sorry? Tips om vlees te braden. Oké, okay. oh. want, je, want je bent... Gewoon, ik ben gewoon uh, uh, muzikant en zo. En uh, ja, ik heb ook een huishouden draaiend. Ja, en maar met vlees... Ik vindt het gewoon leuk om uh, recepten uit te proberen. Ja. Maar ja. ik, uh, nou ja, van de week dacht ik een keer... Uh, laten we varkensvlees bij iets doen. Ik weet even niet meer wat hoor, ik ben te vergeten. Maar het... Um, nou, toen kreeg ik heel bleek. Uh, dus ik had, ik had niet zelf gedaan, want ik gooi, ik wacht tot de boter bruin is en zo. Maar ja. uh, als hij daar nog uh, tips voor heeft om het beter te doen, dan ben ik ja. daar heel blij mee. Nou, ik denk al, wat ik. Uh, kijk als dat stukje vlees, maar dat uh, als het al een beetje vochtig is geweest, uh, dan, ja, uh, dan gaat het heel snel stoven. Uh, ja, ik denk dat dat gebeurd is. Ja. Maar omdat ik het niet zelf gedaan heb, maar. Uh, uh, zeg jij eens concreet wat ik dan moet doen? Ja, ik zeg zeg maar uh, een klein beetje afdeppen sowieso. En, uh, met keukenpapier? Ja, ja, of een oude theedoek of zo, weet je wel. Wel <laughs> schoon dan. Ja, ik maar, ook. Ja, maar uh, als je hem zeg maar, wat je al zelf zegt, met die, die, die boter zeg maar, lekker uit laten bruisen. En dan gewoon ja. dat stukje vlees uh, door die pan laten walsen. En niet gelijk met die pan gaan schudden. Weet je wel, heel eventjes laten liggen. En de mensen gaan gelijk, omdat ze dat zien op tv... met die pan schudden. En dan, uh, oh, ik kijk nooit tv hoor, sorry. Maar, oh, sorry. Nee, maar ik bedoel, dat ze dat zo zien dat ze aan een pan moeten schudden, weet je wel. Laat dat stukje vlees liggen, oh, ja. even tien seconden. Maar ja, je moet wel met dat vuur bezig zijn. Ik zeg altijd, een kok kan pas koken... Ja. als hij weet wat dat vuur doet. Ja, jij moet weten ja. thuis wat dat vuur doet. Zet het even ja. zachter. Niet die, of die pan er vanaf. Weet je wel, en dan... Ga, ga, ga met je vork even niet prikken in dat vlees. Maar dat, duw dat vlees even vooruit. En zo een rondje in die pan. Ja, en dan krijgt hij ook dit mooie roasting ding. En dan krijg je niet dat witte wat jij kreeg. En dan krijg je zo'n soort van rubber dingetje. Nee. Ja. ja. Oh, je weet het wel heel aantrekkelijk te maken zo. Nee, ja, maar dat, dat, zo is het gewoon. <laughs> ik voel me ja, het ik zie het is het echt heel sexy hoor. <laughs> Maar, eh, want dit was varkensvlees. Heb je, is er een, een bepaalde soort vlees waar je extra veel moeite mee hebt, Tineke? Nee, ik heb sowieso uh, moeite met... Ik, ik eet bijna altijd vegetarisch. En dan af en toe denk ik... Nou, uh, laat ik nu weer eens vlees eten. En dat is gewoon het allermoeilijkste moeilijkste om te bereiden. Ja. Ja. Elk soort vlees. Ja. Ja. En dan... Uh, stukjes daar zijn we het beste in, want die maken het het vaakst klaar bijvoorbeeld bij, uh, hoe heet het ook alweer? of zo'n Italiaans? Uh, ka carbonara. Ja, precies. Ja. Nou, dat. Weet je wel, we hebben heel weinig tijd om eten te koken, want ik geef wel eenmaal Dus ja. Ik geef vaak les en dan kom ik heel laat thuis. Nou, even gauw eten koken. Nou, dan wordt heel gauw carbonara met een beetje salade. Die salade is die... Die vis ik uit de kast of de moestuin. Ja. Maar dan naar nou, die andere vleessoorten. Als ik dan denk van nou, wat kan ik nou zien maken. En dan ja, ja bijvoorbeeld een mooie. Uh, hoe heet dat? Uh, dat je rundvlees uh, maakt met uh, zo'n zo langdurig braden ding, weet je. Ja, de slow cooked. Of een langzaam gaatje. Ja, Hij weet wat ik thuis doe tegenwoordig met een biefstuk. Nee, zeg. Omdat ik ook weinig G tijd heb. Ja, ik ja? doe gewoon de biefstuk in plakjes snijden. Hij is wel in een plakje okay. van centimeter dik. Dus dan weet dan... ik gewoon dat het binnen een minuut klaar is. Alleen ja. je moet wel weer je boterbruin hebben. Maar ik vind een dikke biefstuk juist lekker, omdat dat dan ja, lekker zo lekker. Ja, maar soms heb ik ook weinig tijd. Wat die mevrouw zegt. Ja, maar dat ik ze. Is... Dus, uh, ja. dus ik vind dat idee van uh, hem heel, heel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Gewoon even snel. Ja. Oh. Ja. Maar dat is dus met het varkensvlees ook. Ik ga gewoon lekker... een cadeautje aan mijn zoon lopen. Hè? Dat... Uh, uh, die is pas 30 zo geworden. Ik ben het telkwijter. kwijt. <laughs> maar toen dachten we... wat geeft hem nou voor zijn verjaardag? Nou, hij gaat in een uh, heel goed restaurant... in het noorden van het land. Gaat hij ooit op een dag dat hij tijd heeft... en zij ook tijd hebben... gaat hij meelopen als stagiair in de keuken. <laughs> oh, wat leuk. <laughs> en dan komen wij s'avonds eten koken. Eten, opeten. Oh, nou, dat is een goede deal. Ja, leuk, is. Goed verdeeld zo. Ja. Nou, leuk, Tineke. Ja. Dankjewel voor. Of heb je nog oh, een vraag? Ja, of, of, of, en dank voor de tips. En als je nog op een site wil zetten, stap voor stap, dat zou ook heel fijn zijn. Ik heb ik, een paar filmpjes op mijn site. Wat, wat is die me, site? Twee okay. filmpjes. www.aandepool.nl. En er en staat bij de homepage onderin zijn twee filmpjes. Eén van een visgerecht oh. en één van een vleesgerecht. En dan zie je meteen hoe knap hier okay, is. Oké, dan gaat deze. Want, <laughs> staat er zelf ook ja, kok gaat even ja. Eten koken. Ja. ja. Nou, succes ermee, Tineke. Dankjewel, dag. En bedankt Bedrukken. voor het bellen. Dag. Ik doe nog even voordat nee, we. Gaan naar, Lilian, wil je heel even daar gaan zitten? Oh, yes. Want voordat je dan gaat zitten, even kijken. Er zit een jasje op van Stefan. Er ligt een doos in. Maar uiteindelijk wordt het allemaal netjes opgeruimd. Oh. Oh. En dan hoop ik ook dat we de microfoon. Ja, de microfoon. Die is ook aan. Dus je kan praten. Mij is die aan, ja. ja, hallo. <laughs> Want uh, ja, wij, wij hebben live muziek, dat was al wel duidelijk. Uh, Lilian, jij, jij, hoe, hoe lang woon jij nou in Nederland? Ik, heb, ik ben achtergekomen 25 jaar nu. Jeetje. Ja. Langer dan in Brazilië. Waarom zelf. eigenlijk? Ja, ik hou gewoon van deze land. Het is ook een prachtige land. Oh, wacht, er wordt een foto <laughs> gemaakt ondertussen. Oh. <laughs> En uh, Vincent die komt ook naar voren. Die staat er ook leuk op. Marijn heeft hem gemaakt. Nou, gaan we straks allemaal bijbestellen. Maar een leuk land dus. Uh, en je zingt al die jaren uh, in, nog steeds in het Braziliaans. In het Braziliaans. Uh, ja. De band uh, Zuko 103. Daar, daar zit je. Die, die is niet opgehouden. Hè? Maar nee, je bent nu met een solo project we hebben, bezig. We hebben wij's genoeg een pauze genomen. Dat is even nodig na bijna, bijna 15 jaar uh, achter elkaar. Waarom was het nodig? Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dat was ook in een periode waar ik... Uh, ik heb mijn kind gekregen. Uh, ik was wel in laten bloeien. Dus uh, op, op, op, op een oudere leeftijd ga je heel erg wel toeren. En kinderen krijgen. Nou, ik was op een gegeven moment op. Ja. En uh, toen, toen was het wel even nodig om, uh, om te stoppen. En, en, uh, en toen ben je toch voor jezelf weer uh, begonnen? Ja, dus ben een ik een tijdje alleen gezeten. Een tijdje bedenken uh, wat ik wilde doen. En toen ben ik overvallen door muziek midden in mijn uh, slaap. <laughs> Hoe melodie, gaat dat? Echte melodie, melodieën, melodieën, melodieën. Die kreeg je binnen? ja. Echt in dromen. Dat is toch, daar is toch een link hè, tussen dat uh, maken van, van maar recepten. Echt, en met... Als ik Steven hoor praten, dan, dan denk ik, het is, het is precies hetzelfde. Je hebt liefde voor dat en het komt in je dromen terug. Het oh, is, uh... wow. Maar jij ligt, je ligt te slapen en er komt echt een melodie. Echt? Nou, een paar keer dat ik, dus echt, ik dacht, oké, okay, ik ben veel te lui uh, om op te staan. Dus ik dacht, nou, ik ga dat blijven zingen. En dan vergeet ik het niet. Want heel vaak vergeet je dus dingen. Dus uh, nou, waker worden, opnemen en, uh, en terug naar bed. Meteen in je telefoon ingezongen? Meteen. Mijn iPhone is echt de belangrijkste onderdeel van de CD eigenlijk <laughs> geweest. Maar, maar uh, krijg je dan alleen de melodie binnen? Of komen er ook meteen woorden bij? Nou, um, het hangt dus al... Ja, nee, nee. Heel vaak alleen de melodie. Of soms dus al echt een kreet. Kun je, kun je een melodietje nu maar er je opzien? Bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, een liedje die, uh, die ik al heel erg had. Mijn benen, vijf, dat zie en dat kwam in mijn droom. Ik stel voor, je bent net te slapen en dan komt. Melbé no in de hele tijd. Maar dat zijn woorden, maar dat was de melodie? Ja. De hele tijd. Ja. En op een gegeven moment werd je wakker. Ik dacht, hot nee. en nou ik. En dan ga ik Lang genoeg in Nederland hoor ik al. Ja. En, en, en, dan, en dan ga je het inzingen en, en de ja. volgende dag blijkt het nog steeds leuk te zijn. Ja, en dan, ja precies. En dan ga dan ik dus al dat ontwikkelen. Oké, okay, nou ja, nou even kijken wat hier paast... En, nou, dus en, en, ik... en die melodietjes die in je slaap binnenkwamen... Ja. die dwongen jou bijna om een cd te ja, gaan maken? Ja, eigenlijk wel. Want op een gegeven moment had ik echt zoveel dingen uh, opgenomen en bewaard... dat ik dacht, nou, ik moet er wel iets hiermee doen... Ja. En ik had het geluk dat ik uh, hele leuke mensen ken, waaronder Wibaut en deze twee heren die uh, de tijd daarin hebben. Maar Wibaut is de, heeft... de leukste. Wibaut is absoluut mijn, mijn recht. De meeste borsthaar. Oh. oh, nou ik val niet op borsthaar, dan jongens. Nee, maar, jammer uh... dat je dat nou hoort. Maar, maar, maar met, met die mensen heb je, heb je die muziek op, opgenomen. Ja, en met hem heb ik opgenomen. Een andere parallel volgens mij met, met Stefan, is dat jouw ouders jou bij, de muziek hebben, hebben bijgebracht. Hè? Ja. Stefans moeder maakte lekker draadjesvlees en zijn vader was ook met wijn en eten bezig. En jouw ouders met muziek. Ja, mijn Hoe? moeder, mijn moeder die, die was een zangeres. Ze had een, een beentje in het dorp. En in dezelfde dorp was mijn vader de president van de Samba School. Dus de hele familie heeft er dus iets mee te maken. Al dan niet heel veel instinctief. Ja, niet echt naar school gegaan daarvoor. Maar dat was ook wel de mooiste manier om, uh, om muziek te leren. En hoe en ging dus... dat dan thuis? Waren ze daar ook echt mee bezig? Ja, ja elke weekend was uh, full house. En dan komen de mensen uit de buurt met, met het instrument. En ze gingen gewoon zingen. Zo wow. ben ik opgegroeid. Echt heel, heel mooi. En werd er wel met... gekookt ook bij jullie thuis? En heel erg gekookt. Ja. Heel erg gekookt. Wat een mooie jeugd heb jij gewoon. Ja, echt. Ben jij echt. nou voor de liefde? Meestal komen mensen voor de liefde naar anderen. Naar ja, andere de, ik ook dus. Is mij ook overkomen. Oh ah. ja, ja. Nee. Ja, ja. Ja, als je in Brazilië zit. Ja. Voor de het liefde. is uh, voor de liefde. Ja. En zing je ook over de liefde? Ja. Ja, wil ja, ik ja, net ja, vragen. Ja, sta ja, jij maar. Dat doe jij anders het gesprek ja, ja. van. Ja, wij. Ja. <laughs> <laughs> sta nou, jij is over het Ja, dat is heel grappig. Dat die allereerste is het allereerste liedje... Positief? wilde ik heel graag tegen je zeggen dat het eigenlijk zo'n beetje voor jou was gemaakt. Okay. Nou, niet voor jou cool. gemaakt, maar het ging over... over, over een, een, een, een architect die ik heb leren kennen, dat is een Braziliaanse jongen, die heeft een fiets gebouwd. En in dat fiets heeft hij een, een, een pizza over ja. <laughs> gedaan. Dus hij fietste van, uh, door Nederland met, ja. zijn, uh, met, met, uh, met zijn vriendin, een documentaire ja. net maken. En ze, dus zo, ze nam al alle kruiden van de pizza en alle dingen, het is ook de deeg. Ja. En terwijl hij fietste hing dus jouw pizza bakend ja. en mensen interviewen over, ja. over hun leven. Ja, maar als je nou net zegt van, van dat waar je mee wakker wordt, zeg maar, dat is dan echt het, het riedeltje, sorry, het ritme. Ja. Maar de tekst. Daar word je ook wel eens mee wakker, want je weet ja. ook waar je over gaat zingen. Zeg ja, maar. ja, precies. Ja. Okay. Ja, dan, zit het over, dan heb je het ritme nog niet, dus... maar je weet wel dat je over die jongen ja. wil gaan Wacht zingen. Mag ik ondertussen die triangel even hebben, dan gaan Ja, ja. ja. ja okay, ik zit dus... wel heel erg in, uh, in de sfeer, want als ik zeg, benen vijf, dat was de, de tekst wat ik zien. Ah, dus schatje, ja. doe niet zo, dan weet ik al waar ik over ga hebben. Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. Ja, dat klopt. Nog één minuut. Olle klaas, heel mooi. Okay. <laughs> Nee, hey, maar dat, ja, dat, dat vroeg ik me echt af. Uh, ja. Maar goed, uh, ik had wel het gevoel dat het, dat het een niet deprel liedje was. Of zo, je ziet je uh, dat het wel uh, ja, ja, up tempo, mooi ja, ritme ja. heeft. En ja, dan, heel ja. vaak krijg ik het zo lang. Ja, veel te vroeg. Dus is net wel het componeren van. Wanneer... ik nog wil leren? Portugees. Weet nou. je wel? Nou, nou, dan moet je dan naar Brazilië, een mooi restaurant openen ja, ja, daar. Echt... Ja, ja, Ja, er is een topkok ja. hè, Brazilië. Ja. Nou, maar we missen nog eentje daar. Ja. Ja. Atala heet die, volgens mij. Oké. Okay. Ah, nummer 6 aan de wereld of zo. Jullie tijd zit er nu op. Ik heb nog één vraag. Want je <tie> ouders staan ook op de cd, hè? Ja. ja. Nou, het was zo dat uh, op een gegeven moment... waren we bezig met... met uh, het was heel gek. Ik, ik heb dus al de melodiertjes bewaard en zo. En uh, halverwege de cd... begon ik dan naar de teksten te, te, te lezen. En laatst, ik dacht... Eetje, maar het gaat heel erg over daar zijn. Over hier zijn. Over daar zijn. Dus de hele strijd van 25 jaar... In het buitenland wonen. En uh, op een gegeven moment zei jeetje, maar het is al 25 jaar, zei ik tegen Wibaut. En zei, Leo, dat is een thema in je leven. Je bent dus al meer dan de helft van je leven ben je in Nederland. Waarom zei je dan niet echt de dingen van Brazilië terug te brengen? En toen dacht ik, ja, dat is het. Dus heb ik mijn moeder, dat was een liedje dat zij altijd zong, als hij een beetje verdrietig was. Ze begon ze hing altijd de pannen poetsen. Ja. En ze begon altijd met deze liedje. Altijd. Is dat iets wat je nu gaat zingen? Ook? Nee, nee, nee, nee. Wat, wat de CD opent. Kun je even een regeltje wat ze toont? Het is. Nunca, nee, sobre nee, contigo, eu Maar dit noemen ze heel vaak omdat ze. Um, soms hadden ze twijfels over de liefde van mijn vader. Ja. En als ze er zon in nacht daarvoor of ja, een probleem hadden, de volgende dag... Boos liep ze naar de keuken, die pakte de pan en begon. Nunca! <lacht> weet je dat? Ze de zingen. En, uh, en dat was heel leuk, want op een gegeven moment ik zei Nou, mama, zou je iets voor mij willen zingen op mijn iPhone weer? Ja, onmisbaar. <laughs> en toen ging ze zo onder de mangoboom en ze begon juist dit te noemen te zingen. Dat was de noemer waar ze mee altijd alles begon. Oh, fantastisch. En je vader? En mijn vader, um, dat is wel wat de ouder opnam, dat was van 2010. Ik was toen op bezoek en, uh, en mijn vader was, was niet zo gezond. En uh, op de dag dat ik terugkwam naar Nederland. Eh, we, we zijn heel traditioneel, hè? Dus als kind zeg je u. En als je we weggaat, dan vraag je om een zegen. En dus mijn vader. De zegen van je vader? Ja, dus hij gaf mij zijn zegen. Want ik zou naar Nederland komen, hij was toen heel ziek. En dan gaf hij dus al de zegen. Hij begon dus al. Uh, en ik dacht, leeuw opnemen. Wat zegt hij dan? Um, hij is dankbaar dat ik altijd terugkom. Hij, hij wilde heel graag dat ik een goede reis maakte. Hij was uh, dankbaar voor de liefde voor al die jaren. En, uh, uh, hij zei Jeetje. dat hij mij heel erg miste. Dus uh, ja, in, in, in, het was een hele lange gesprek. Wel moeilijk weggaan lijkt me. Het was vreselijk, heel vreselijk. Is hij gezond geworden? Hij is weer gezond, hij is weer gezond. Nou, gelukkig. Maar nu weer ziek. Ah. <laughs> dat was ons straks ook in zee gegeven. Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> ja. no, maar dat is wel um, ja, heel traditioneel bij ons, inderdaad. Ja. Wauw. Ja. En komt het weer goed? Ja, zeker. Komt zeker. het wel weer goed? Hij wordt weer beter. Hij wordt beter. Oh ja. Oh, ja. ja hij is een taaier. Okay. Hij is een taaier. Wij ook. Stefan, als jij nou even vraagt waar het volgende liedje over gaat. Waar gaat het volgende liedje over? Longe. Longe. En dat betekent heel ver weg. Heel ver, ja. heel ver, weg. Ik, Jij kom, bent... van, ik kom van heel Stel, ver weg. is dat al een antwoord op je vraag? Wat ze van ver halen is toch lekker, zeg ik ze altijd. Ja. ja. ja. Kijk, ze zijn net al onder de mangoboom. Weet je, dan denk ik ja, al: nou, al mango's velde. plukken. Je ja, zei, ja nee, nou. Ja. Dat maar dat zou dit was alleen nog maar de titel. Waar gaat het over? Nou ja, dat was de no de de zeiden mij aan het denken. Uh, ik kom van heel ver weg. En in mijn eigen plek... ben ik altijd als een gek gezien. Hè? Iedereen vond altijd mij dat ik een, een beetje raar was. Ik had rare haren. <laughs> ik had er, nou, nog steeds. Maar <laughs> maar, maar, nou, uh, rare mee. kleding. En dat vonden ze dus al heel raar. En achteraf... Pratende met de mensen. Dan zei ja, we vond het niet zo raar dat je eigenlijk naar het buitenland zou gaan. Want oh, ja. je paasde hier niet zo heel erg. Ja, het was toch raar. Ja. En uh, daar, daar hadden deze noemen over. En al die, al die liedjes op de cd en ook wat je hier zingt, uh, heb je zelf geschreven. Ja. Tekst en muziek. Ja, ja. Uh, die tekst ja. Heb, heb je geschreven. De muziek heb je gedroomd. De muziek heb ik gedroomd. Maar daarna bewerkt. <laughs> ben ik lastig gevallen door de muziek. Goed, nou hartstikke goed. Als je nu wilt gaan zingen... En dan nee. uh, straks nog een liedje. Lilian Vieira met uh, Marijn van der Linden op gitaar. En Vincent, Vincent Spitters op deze keer. Tamboer... Nou zeg, mijn hele jeugd komt hier weer voorbij. Tam oh, sorry. <laughs> Ik dacht tamboerijn. Pan? Pandero. Pandero. Pandero. Klinkt veel mooier. Het ziet eruit als een tamboerijn. Dat klopt. <laughs> Niet te hard zeggen, hè. Daar. <laughs> Oké. Okay. Meu bem, eu vim de longe, sempre fui errante. De uma terra distante, de um sol deslumbrante. Sempre assim, vivendo agora, tentando esquecer. Uma nova história, de repente assim, pelo mundo afora. Vou te levar pra longe. Meu sol deslumbrante Eu vi Eu vim de longe Pra ter você aqui Eu vi Eu vim de longe Ter você aqui Meu bem, eu vim de longe Sempre fui errante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 leva você aqui eu vim eu vim de longe ter você aqui vou te levar pra terra do maracatu e te ganhar num bigada no lundu lundu Vamo comer pimenten in karu no iara kaju. Porque meu bem não tem ninguém, ninguém melhor que tu, que tu. Eu vim, eu vim de longe ter você aqui. Eu vim, eu vim de longe Se mais uma vez mais uma vez vai Eu vim. Eu vim de longe ter você aqui mais uma vez Mara, Eu vim. Eu vim de longe ter você aqui tchararara, tchararara, tchararara. Foi gaan we weer Lilian Fiera was dat. Zometeen komen ze nog een keer terug voor een derde liedje. En uh, nu gaan wij even een beetje haven. Ja, Stefan vindt het ook mooi. Uh, we gaan even tempo erin brengen, want er zijn aardig wat vragen. Ik begin even met een vraagje van, uh, uit de mailbox van Madelon van Waard... Zij schrijft, ik heb al een paar keer ganzenborstfilet gekocht... maar het is me nog niet gelukt er iets eetbaars van te maken. Hoe kan ja. ik dat aanpakken? Wat? Want het is eigenlijk jammer om daar niets mee te kunnen koken. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Niet te doen ook, nee. Is het moeilijk? Die mevrouw heeft gelijk. Oh niet ja? Ganzenborstfilet? Ja. ja, ja mm, misschien Twee heel... Sterren, dan moet je er toch wat mee doen. Ja, ja, nee, maar... Ik ben er niet zo'n steg in ook, daarin. Maar uh, ik, zou, ja, ik zou hem wel... Heel langzaam garen, ja. En dan zou ik bijvoorbeeld uh, de uiteindjes uh, zou ik uitbakken, het velletje uitbakken. En dan bijvoorbeeld ja, toch wel het langzaam garen, dat is het belangrijkste. Wacht even, wacht even, langzaam garen, hoe doe je dat? Ja. Doe je dat in de oven of doe je dat in uh, de pan? Ja, dat doe je toch wel in, in de oven, ja. En, de, en hoe hoog zet je die dan? Ja, Ongeveer? dan zou ik hem zeg maar op hmm, 60, 70 graden zetten. En dan echt heel langzaam. Waardoor het langzaam gaar gaat worden. Ja, omdat het zeg maar een, een best wel een stevig stukje vlees is. Taai eigenlijk. Yeah. Mag ik wel gewoon zeggen. En uh, als je dan dus langzaam gaart. Dan gaan die. die ja, dat, dat, dat bindweefsels van die, die van die vlees, de eiwitten, gaan dan langzaam gaar worden. Yeah. En dan wordt dit niet zo. Als je dus bakt, dan krijg je echt zo tss, Baf. klaar. Yeah. Dan is het taai. Maar dus langzaam Oké. Okay. En toen zei je de uiteinde bakken. Ja nou de, de, de stukjes vet. Weet je wel. De vet van de ganse borst en één de ken je toch ook. Ja. Als je dat zeg maar een klein stukje eraf snijdt. En dat een beetje uitbakt. Ja. En dat eigen vet gebruikt. Om het een klein beetje aan te, te, te. Ja de langzaam te garen zeg maar. En dat uitbakt. Dat vet. Ja dat maakt dan weer dingen extra lekker. Oké. Okay. Dat, dat doe je dan allebei erbij. Dat een uit de oven. Dat ander ja. uit de pan. En dat lig je op de Ik ben bord. er gewoon ook geen zo fan van. Oh. Nou ja. Misschien moeten ze het dan gewoon nooit meer kopen. Is dat de beste tip? Ja, als je na Schiphol woont, dan, uh, dan <laughs> zijn er veel ganzen. Dan komen ze uit de lucht. Goed, we gaan naar Loes nu. Hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Je hebt ook heb een, een vraag. probleem. Oh. oh. Ik heb asperges gekocht. En dan denk ik, wat moet ik er eigenlijk mee? Want het is net als met die marinejongens. die krijgen ook eh, de zomerwinter krijgen ze gewoon altijd uh, ...hut, cirkel uh, of ja. uh, hoe noem je dat? Uh, snap? Ja. En dan denk ik, past, past asbestjes asperges al met kerst? Nee. Wat moet ik ermee? Die, waar, waar haal je die vandaan? Zijn dat groene of witte? Ja, groene of witte? Ja, nee, witte gewoon. Witte? Op de markt, Peru. Nou, Kom uit, uit de Peru, nee. of uit de vriezer? Nee. Oh. Dunnetjes, of ja, van die, ja, dikke, van die rote, ja. dikke? Van die grote ja. dikke of van die dunne? Nee, gewoon net de dunne. Mm -hmm helemaal middelbaar, zal ik maar zeggen. Ja, dan zijn ze waarschijnlijk Peru of zo. Oh. Ja, Chili, zeiden ze. Oh, nou. nou ja, dichtbij. Uit Chili. We... Ja. Maar ja, ik heb eens een keer in het verleden... Maar past het wel bij je? Uh, ja, dan moet je ze ik bakken. Zondag, ik krijg aan zondag eters. En ik ja. hou zelf wel van de ja. Ik ja, heerlijk. En dan bak je ze toch. Niet uh, koken. Niet zoals vroeger, of niet zoals in, in de normale tijd dat je met een eitje en een ham doet. Dan moet je het nu met een... Uh, ja, ik weet niet wat je gaat maken, maar... Als je een stukje wild hebt of zo, of uh, een mooi stukje gebakken kabeljauw, gebakken witvis. Dan moet je ze lekker even erbij bakken. Want dat is dan, dan als je een asperge bakt, gaat hij een beetje karamelliseren, weet je wel zo. Ja. En... Maar hoef je niet eerst te koken? Gewoon meteen bakken? Nee, nee. rauw schillen, rauw bakken. Hoe lang? Mm, nou, ik denk gewoon een beetje roer bakken, om en om. Ik denk wel, ja, vier, vijf minuutjes wel hoor. Ja. Ja. Hij ligt aan de dikke of de dunne. Ja, dat zijn dunne uit... Uh, en het zijn gewoon redelijke. Uh, heel niet nou, dik. En nou, dan is dünn? het vier, vijf minuutjes bak. En is, je moet gewoon niet zwart laten worden. Zorg gewoon heel even af en toe een keer de pan van het de vuur af. Lekker bruin laten worden. Dat is en eigenlijk een tip die altijd uh, ja, geldt. Hè? En, en een snufje zout, maar ook een snufje suiker erbij. Suiker, ja. Ja, want als ze te bitter zijn, je moet even proeven tussendoor. Altijd proeven. En niet te zuinig hè, met het kontje eraf, toch? Nee. Ja. Goed stuk eraf, Ja, maar wel dat houterige dingetje. Ik weet niet of sinds jullie... Ja. Nee, ze zien er heel erg uh, goed uit. Oh. Maar, maar ik heb er in het verleden eens een keer een soufflé van gemaakt. Maar ik ben het recept kwijt. Poe, dat is knap. Wat bedoel je? Om een soufflé van ja. uh, asperges te maken? Ja, een beetje puree maar Ja, oh, gaaf zeg. Puree maken? Ja. En dan met, met een geklopt ei doorheen, of niet? Ja. Ja, eiwit opkloppen, hè? Eiwit hm? opkloppen en dan uh, puree, ja. Ja, dat is dus echt wel een super moeilijk recept. Is dat. Ga, ga maar gewoon bakken, Loes. Ja, lekker bakken die asperges. Als je ze nu hebt, lekker bakken. Zeker en weten. Ik heb ook in de folder van toevallig een winkelketen. Ook gewoon asperges. Nou, ja, die zijn niet goed. Die zijn niet dus goed, is, mijn hoofd. Je moet gewoon met wat het het het seizoen die... mee eten. Ja, dat snap ik niet. Die, die <laughs> gasten die moeten ook dat recept. Of tenminste, die, uh, die traditionele dingen moeten ze ook respecteren. Dat snap ik niet. Ja. Gaat er niet aardbeien in de winterseveren of, of asperges bij kerstmis? Dus nee, ja, nou onzin. Ja, maar ik heb ze wel in huis gehaald. Ja, ja. Nou ja. Nou, dan moet je ze lekker maken. Als je bakken. dat dan belooft dat je dat volgend jaar niet meer doet, dan mag je het nu nog gewoon even bakken. Uh... Oké, okay, ik doe het niet meer. Maar ja, een beetje spekjes het. bij uitbakken. Een beetje, uh, misschien aan het einde wat oregano of zo, weet je wel. Dan krijg je het, maak je het een beetje winters. Ja. Weet je wel zo. En een beetje nootmuskaat wel eroverheen raspen. Koekruiden. Ja, verse peterselie, <laughs> weet je wel. Die soort dingen. Goed. Loes, dank je wel ja. voor het bellen. Ik heb hem erop. Dank je wel. Doeg. Ja. Fijne nacht. Hey, Hé, daar belt een Stefan. Jo. Hallo Stefan. Hallo, goedenavond. Goedenacht. nacht. Ja, ja, het Stefan hier zit er klaar voor om jouw vraag te beantwoorden. Nou, ik heb eigenlijk geen vraag, oh. maar alleen vijftien um, uh, jaar geleden was mijn allereerste sterrenervaring sterren, zeg maar, in een sterrenrestaurant eten. Ja. En het was uh, eigenlijk per ongeluk. We waren op weg naar Zuid-Frankrijk en we zochten in de auto... Uh, uh, ...naar een plek dus, uh, om te slapen... ...en kwamen in een hotel uit in Vienne... ...dat is vlak onder Lyon... Mm -hmm. ...en dat is uh, La Pyramide... Yeah. ...en uh, nou, wij uh, vroegen... ...kunnen we ook bij u eten? Ja, dat kan, dat kan zeiden ze. dus uh, <laughs> We zitten daar in de tuin... ...en uh, lekker aan een glaasje in de zon... ...en we krijgen de eerste amuse-bouche... ...en we kijken elkaar aan zo van... ...wauw... Wow. <laughs> ...als de rest ook zo is... ...nou, de rest was zo, en meer dan dat. En het was mijn allereerste ervaring... om in een uh, sterrenrestaurant te eten. De, de kok... Uh, die daar toen stond, ik weet niet of dat nu nog is... Uh, heette Patrick Henri Roux... volgens mij. Ah, ja. En uh, ja, wat, wat voor mij zo'n... Uh, ik, ik werk uh, voor klassieke muzici... ik heb een uh, impresariaat... voor klassieke uh, muzici. Ik, ik, ik, ik zie dat... als hetzelfde niveau... Zeg maar, als mensen zo kunnen koken... als je dus... Zoals wij daar in Vienne hebben gegeten... dat je nou, uh, gemiddeld krijgt zo'n... toch wel denk ik zes of zeven gangen... met kleine tussengangen en zo. En dat alles... Um, niet alleen de juiste bite heeft... maar krokant um, uh, is... of... Uh, um, net, net de, de, de, precies de goede temperatuur heeft. En dan mm -hmm. uh, komt er een, een wijn bij uit de streek. De Condrieu, die komt daar uit. Uh, yeah. oh, jee. Een, een prachtige witte wijn... die die een beetje naar. Uh, naar is petroleum. dat, hè? Ja. ja een, een beetje naar petroleum ruikt. Maar. Uh, ik, echt geweldig wit wijn. En dan, dan zit je bijna. Ik, heb aan een, ik had natuurlijk te veel van die Condrieux op aan het einde van die ja. avond. Dus ik heb daar echt letterlijk half huilend. in die keuken gestaan. om die, kok te, om die koks te bedanken. Ja. Omdat het voor mij was het echt een. Uh, een uh, eye-opener ja. in de zin dat je denkt van wauw, dit is zo fantastisch als mensen dat zo voor elkaar kunnen krijgen dat, dat alles zo perfect op elkaar afgestemd is. Nou ja, en sindsdien ben ik natuurlijk uh, uh, uh, hoekte. Niet dat ik nou echt per se sterrenrestaurants opzoek en een enkele keer doen we dat wel. Maar, maar het gaat meer om de en dus precies wat u ook zegt uh, steeds van ja, het gaat niet om de sterren maar als je ergens bent uh, soms is het zelfs leuker als het onverwacht is dat, uh, en het eten is, heeft zo'n mooie consistentie en de bediening en hoe het eruit ziet ja. en de kleuren. Uh, ja, dat is, dat is het allermooiste wat er is. En ik, ik schakel dat op hetzelfde niveau als, ik, als wat ik die muzici van mij zie doen. Uh, op de viool of op de piano of wat een dirigent doet. Het is echt precies hetzelfde. Ja, dankjewel Stefan. Uh. Het was trouwens waarschijnlijk geen goedkope avond dan, want het is ook behoorlijk duur. Uh, Nee, maar ik, ik hoefde gelukkig des, uh, destijds niet naar de rekening te kijken. Die werd voor wel. Ja, ze is een standaard uh, opmerking. Dus wij zijn duur. Ja. Nee, nee, nee. Ik had het nu over de wijn. Hè? Oh, oké. Okay. Honderieus, oh, uh, okay. ze dure wijn. Hoor. Dat Als ja, ja, je, ja, ja, je dat het ja. gewoon loskoopt, is dat 30 uur ja. Wel, vaak. Ja, maar als je dat ja, dan, dan doet, dan moet je het ook wel goed. Doen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Nou, uh, <laughs> leuk om te door. Ik ben het. Ik sluit me er helemaal bij aan trouwens. Dus, uh, oké, okay, prima. Dank je wel, hè. Doeg. Erik. Ja, goedenavond Hallo. Hallo. Uh, ik had een Hoi. vraagje stevig tegen. Ik heb een uh, lekker kersie erin elkaar gezet. Alleen, uh, ik, ik heb een, een lamsbout zonder been. Die ga ik uit de oven maken. Uh, ik, ik snij altijd uh, in het vlees. en dan doe ik kleine stukjes knoflook erin, zeg maar rondom. Maar mm -hmm. ik zit over de saus te denken. Ik, heb een, ik had een vraag, van, wat voor saus zou ik daar het beste bij kunnen doen? Ik zat eerst te denken aan munt saus, Maar... Misschien dat Stefan nog een ander idee heeft. Uh, muntsaus vind ik. Het uh, ja, is ook weer eigenlijk. Nou, ik hou wel van klassieke dingen, maar dat is net ja, wat iedereen ik... altijd zegt met muntsaus, weet je wel. Waarom doe je niet die knoflook, die je zeg maar in die lamsbout hebt geduwd uh, om mee te ja. bakken. Ja? Die haal je er aan het einde, zeg maar, die een beetje eruit. Ja, en dat bak ja. je een beetje aan in, in die, in, in die roostingresten van die lam. Ja, een klein beetje uh, rode wijn erbij om in te laten koken, dan krijg je eigenlijk een jus van uh, gepofte of gebakken knoflook. Dat is oh, waanzinnig is lekker. Kracht, ja, ja. Een beetje vers gemalen peper of een beetje zout. Dus je moet eigenlijk al de dingen gebruiken die jij denkt. Ja? En vooral die roasting in, in die bakplaat, weet je wel, dat is een van de belangrijkste dingen. Ja, maar nou, uh, ik, ik doe bijvoorbeeld, uh, weet je, ik bak hem als eerst een beetje bruin en dan doe ik hem in de oven. Hè? Ja, en hoe lang en hoeveel graden moet we dan in de oven? Dat is een o, kilo, ja. kilo Dat ligt ook natuurlijk een beetje aan. Hoe, een langer, groot... hoe dik is die, zei Dat is een kilo. Oh, is een kilo. Um, ja, sowieso altijd uh, rond uh, 60, 65 graden gaan zitten. En dan, ja... Uh, ja. Ik hoop dat je een kerntemperatuurmeter hebt. Maar ik geloof uh, zoiets van... Ja, misschien wel een uurtje en een kwartier, zeker. Ja, als je dat ja. zo langzaam gaat. Maar goed, het ligt, ligt er ook weer aan hoe lang jij hem bakt in je, over, of in je pannetje. Lekker bruin dat, rondom dat, dat, bakken. Dat hij even dat, dat van de buitenkant lekker bruin is. Weet ja. je. En dan, ja. dan, zet, dan zet ik hem lekker in de oven. Ja. Dan doe ik hem meestal even in de olie. En dan met uh, uh, roze marijn eromheen. Dus. Ja. Maar doe, zeg maar, als je die olie hebt, en dan kun je hard bakken. Hè, want olie kan, zeg maar, uh, uh, 200 graden aan. Ja, olijfolie uh, gaat natuurlijk wat minder, 160, 180. Maar uh, doe dan aan het einde, zeg maar, uh, voordat je hem bijna uit de pan haalt, doe dan er een beetje boter bij. En ja, dan krijg je al meer dat smeugen zeg maar. En dan ligt het ook weer aan, dus dan heb je je oven, zeg maar, op uh, uh, 60 of 65 graden, bijvoorbeeld, ja. Of uh, misschien max 80 ja dan, ja, dan moet je toch voelen. Weet je, dat zei ik net ook. Tegen ja, Klaas met, ook. Je, je moet met, voelen. Met je, je moet... Muis, met je muis van je armen een beetje drukker, zo Ja, ja dat, dat ken je wel. Hè. Dat, uh... Maar goed, dat kun je eigenlijk pas voelen als het uit de oven is. Ja, als een ja. stukje vlees op spanning is, dan voel jij altijd spanning. Dus dat is wel moeilijk, hoor. Je moet echt. Ja, nee, ik weet het, ik weet het, maar daarom probeer ik, wel, ik probeer ook een perfect kerstgerecht te maken. Voor, ik heb kerstgesel vrienden of zoiets. Dus ja. Dus ja. Dan, nou, ja. Weet je nou, wat ik een keer zou doen? Ik zou die lamsbout in stukken snijden. Ik zou hem in drie gelijk stukken snijden. Ja? Zodat jij beter weet, want een biefstuk bak je wel vaker waarschijnlijk. Zodat jij ja, vooral beter paard, weet. Al paarden, paarden denk zo. Ja, de... <laughs> Zodat jij beter weet uh, hoe die cuisson, wij noemen dat cuisson, hè, de gaarheid van het product is. Waarom nou in ja. zijn geheel in de oven? Ten eerste, je kunt niet een, mooi, een grote plak op een bord leggen, ziet er niet uit. Je kunt beter die lam in drie stukken snijden en dan die lamsbout die stukjes gaan trancheren. Dat ziet er veel graver uit. Wat is transier ook alweer? Uh, oh ja, sorry, in, uh, in, in gelijkmatige plakjes snijden. Oké. Erik, ik denk dat dat de beste en, tip en, is. En, en sowieso met die rode wijn, dat, uh, dat vind ik ook wel een heel goed idee, inderdaad. Ja, die roastingrest en die knoflook die je erin hebt gestopt. Hè, die is lekker gepoft, joh. Dat, dat doen... Oh man. Dat is, ja, dat doe eens dat gewoon een paar teentjes knoflook gaan. schoonmaken en doe in de boter bakken. Ja, en ja. dat zeg maar met dat pannetje en al, als je geen plastic pannetje hebt, met pannetje en al in de oven zetten. Dan krijg je zo van die gebruineerde knoflooktenen. En dat gewoon met de staafmixer in een beetje jus. Oh man. Heerlijk. <lacht> Klinkt goed. Erik, eet smakelijk alvast. Succes ja, ermee. Ja, het gaat helemaal leuk. Ik heb ik, ik, het water nu al in de morgen. Eh, ja, mij ook. Ja. Heel goed. Doei. Hey, dankjewel. Dag. Dag. Ben. Ja, goeienacht hier. Hallo. Ben Lasest. Hallo. Eh, Eerst wil ik je zeggen, Klaas, dat zeg jij toch wel aardig wat kookervaring hebt als ik dat zo hoor. Nou, ik heb meer eetervaring eerlijk gezegd. O, nou, als ik je flinke kont afsnijden van de en dergelijke. Ja, ja, ja, je, ja, je pikt af en toe wat op. Zwaar is dat stuk vlees. Dan denk ik, nou, je bent toch niet helemaal ongeschoold. <s> <twelve> nou, dank je. Oké, okay. ik, ik heb een vraag voor Steven. Dat is meer dan een, misschien een gewetensvraag. Uh, als zij een mooie, mooie terrine hebben... Een, of een wild zwijn of een andere mooie fassant of zo. Wat uh, zou hij er dan bij serveren? Een, een, een, een, een cranberry compote of een, of een andere ja. rode bes. Of een, een uh, zoals de school eigenlijk zegt ook maar. Johannes van Dam. Een, een, een agulletje. Waar zou hij voor kiezen? Ja. Dat is wel goeie want daar ben ik ook wel een klein beetje mee, mee bezig. Want ik ga ook ja, een soort van terrine ja. maken. Met kerst. En, uh, ja, ik heb uh, deze keer uh, kweeper erbij. En die kweeper, ja, ja, die kweepeer, die is zeg maar uh, uh, in een soort van, um, ja, hoe moet je dat, in een limonadesiroop, ja, is die kweeper uh, geconfijt. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje het weige, zoete, zure van die kweeper. Bij zo'n terrine wat jij ook bedoelt, weet je wel. Want ja, het is altijd standaard om die cranberry te gebruiken. Ja, en ik hou ja, niet zo... Ja, ook augurk, hè. Wat ik, uh, dat, dat is meer de school van Janus van Dam. ja Die volg ik ook liever, moet ik zeggen. Ja. Die zoetigheid. Ja, ja maar die augurk is ook top. Want ja, ja. ik zeg net ook, als je verzand uh, serveert, dan serveer je heel vaak uh, zuurkool bij. Nou, wat is een ander uh, product voor zuurkool, is augurk, wat jij zegt. Dat is een zuur. Ja. ja, dus eigenlijk is dat een topcombinatie, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Toch? Ja, want er is ook al verschil van mening over met koks. Ik ja. heb het al meerdere keren over gehad. En bij wij, als je een hele mooie terrine hebt, dan denk ik, ja, gods, uh, waarom ja. dan die zoetigheid erbij? Ja. Uh, ja, maar maar ja moest... dat... Kan je dat voorstellen? Ja, nee, dat heeft te maken met de winter. Snap je? Uh, zoet uh, betekent ook vaak vet. Ja, en vroeger hadden we nou eenmaal vet nodig in de winter om te overleven. Vandaar is dat zoeter gekomen. Dat is gewoon ja. de hele gedachte erachter. En ja. mensen het lekker vinden. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Het is een beetje seizoengebonden. Het, het, het is gewoon zo. In, in, in de zomer gebruik ik... Uh, ja, meer uh, limoen. Ja, meer limoen limoenzesten. Ja, ja. Dat is gewoon zo. Nee, dus, dus ja. de andere kant op. Ja. zet nog even een vraagje in een Klaas. Als het mag... Wat, wat ga jij doen hierna als dit afgelopen is? Met kerst. Je blijft toch nog wel in de, in de, in de hele omroepwereld werken, hoop ik. Nou, ja, dat is een uh, interessante vraag. Uh, nee, ja, ik doe nu uh, Hello Goodbye op televisie. Ken je dat? Ja. Dat is zo'n ja, ja, ja, ja, ja, programma op Schiphol. Ja. Maar op de radio is er nu even niks. Daar paal ik wel behoorlijk van. Maar de, ja, dit programma gaat verdwijnen. En, uh, ik ben eigenlijk van huis uit vooral van de radio. Op school heb ik ook radio gedaan. Maar ja, euh, ja, nu, nu weet ik het even niet. Maar ach, het gaat altijd met top en dalen. Zuid-Afrika nog eens een heel mooi uh, interview gemaakt. Ik? Ja? Met prinses Irene. Juist. Yes, ja. ja. Daar heb ik je later nog eens over gesproken over de radio. Oké. Okay. Ja, ach, was ook Maar ja, er ja. zijn mooie dingen gebeurd. Ja. Maar dat, dat gaat kijk, die... Hello Goodbye is natuurlijk ook een fantastisch programma om te doen. Ik noemde jullie toen een symbiose. Ja? oh echt? Irene en ik. Ja. Ja, ja, ja. Vrienden voor het leven. Ja, jullie vullen elkaar zo aan. Ja, nee, dat was, nou, dat was, dat was echt... Er zijn verschillende hoogtepunten geweest, maar dat was er wel eentje van. En nu komt er nog één, Ben, want wij, wij gaan nu naar de muziek luisteren van Lilian Vieira weer. Dan doe ik mee, maar dan, uh, dan leg ik wel de oren neer. Oké, okay. ga goed luisteren. Dan, ik wens je alle goeds ook, en, en Steven ook natuurlijk, hè. Ja, dank je wel. Dank je wel, dat is uh, ja. heel ja, aardig. dagen. Ja. En uh, het allerbeste, ja. hè. Hoi. Dank je. Doeg. Ja Lilian, ik, kan zij daar ook wat zeggen? kijk even naar René. Uh, want er is nog een mailtje gekomen over jou. Oh. Van Joost Wigger. Die zegt, dit muziek en zeker het nummer wat je net zong. Dat heeft, uh, veel, heeft wel wat weg van Laura, Ken je dat? Nee. Loera? Kapverde. Ja, uh, we... Oh, wat leuk. er staat boven Cesaria, Dus ik dacht, het gaat over Cesaria Evora. Nee, maar het gaat over Laura. Iets, iets jonger dan Senzaden. Oké. Okay. En nog leeft nog. Ja, dus dat dat scheelt ook wel ja. wat oh, uh, te gek. En maar weet jij dan uh, uh, of deze muziek erop lijkt? Wat ze net zong. Ja. Aan het woord is nu Martijn van nee. der Linde. Marijn, sorry van der Linde. Luda is wat Afrikaans. Uh, ja. Dat is, Afrikaans dan, dit is wel echt Brazilië wat we net deden. En Lura is toch? Ja, Capverdische eilanden. Het is, is Kapweert, hè? Afrikaans. Ja. Is toch maar Kambiama, Kapweert, Kapweert. Maar het dus lijkt ook heel erg. Het is wel Portugees, allebei. Ja. Ja. ja, allebei in de gitaar natuurlijk. Ja. Vincent, wil je ook nog wat zeggen? Uh, oh, er, er, er, er is niemand om de microfoon open te zetten, geloof ik. Ja, de, ik, geloof ik weet niet of, is de microfoon open van hem? Nee, kan, kan niet. Sorry. Dat mag niet. <laughs> nou ja, ga dan maar spelen. Wat heb maar jullie... mag ik even wat te zeggen, Klaas? Ja. Ik moet je wel zeggen. Heel vaak als ik klaar was met optreden en zo... ging ik rijden naar huis. Ja. En toen waren, waren jullie echt wel mijn, uh, mijn gezelschap in de auto. Dus ik vind het wel, uh, wel een beetje jammer. Een beetje, <laughs> dat, dat het ophoudt. Ja, nou ja, ja. We, hebben, we hebben nog een liedje te goed. Uh, ik zit wel te bedenken, die microfoon staat wel open. Als je nog wat wil zeggen. Kun je nog wat zeggen, Vincent? Nee, ik ga lekker spelen. Ja. Oké, okay, nou is goed. Dat nummer, dat heb ik ook ergens. Maar het is altijd het laatste velletje waar het op staat. Dat dus zeg jij maar wat bij jullie. Hotel Masqueria. En waar gaat het over? Alles wat ik heel graag wilde. Oké. Okay. Dus de best. Dat Casaluna blijft. et cetera. Oh, mooi. Ik ben nu al fan. Lilian Viera. Dank je. Vou mandar is você toda energia, de quem aprende a viver dia após dia, acorda dizendo sim beetje esse mundo sem fim, sabendo que nessa vida é mais um dia, outra chance een arrasar Eu vou mandar beetje você toda energia, de quem já no escuro vê a luz do dia E vive como ninguém, e que não tem, nem, nem, sabendo que amanhã é outro dia, outra chance pra arrasar. O que eu mais queria? O que eu mais queria? Queria, o que eu mais queria? E te niet pra entender minha alegria. Só vive weet niet não sabe het moet doen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. De noite na cama, beija quem te ama. Tem medo de quem não tem nada a perder. De noite na cama, beija quem te ama, beija quem te ama. Fica com quem ama. O que eu mais queria?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 <lacht> Waarom moet je lachen? Ik verwacht dat ik de stem die niet is gekomen, maar eigenlijk zing ik dat zelf. <lacht> <lacht> maar dat is dan niet allemaal live, nee, nice, nee, begrijp ik. Ik dat het niet halen. Ja. <lacht> nou, dat is prachtig. Ondanks, ik heb die, mis, die stem niet gemist. Nee, nee dat was... Nee. Ik, <lacht> ik noem nog één keer jullie namen. Uh, Vincent Spitters, die niet veel zegt, maar wel heel mooi op. Hoe heet dat ding ook alweer, die... Uh... Een pandeer, hoe je? Ja, Precies, zo heet hij. Uh, speelt Marijn van der Linden op gitaar. En uh, nou ja, Lilian Vieira, de ster van de avond. Dank je wel. Samen Dank met wel. Stefan natuurlijk. Dank wel. Die zong en die maakte de liedjes. Ja, Stefan, wij hebben nog uh, drie minuten om precies te oh, zijn. Oké. Okay. Dan is het altijd lastig om te bedenken wat je daarmee gaat doen, hè. Nog drie minuten. Ja. Heb jij nog wat? Ja, ik ga natuurlijk uh, zeggen dat iedereen naar mijn restaurant moet komen. Die überhaupt nog wakker is. Ja. Snap ja. je? Dus... Uh, je kan nog een glaasje oh. wijn hier. Ja, dat heb ik net gevraagd. Ik, ja. ik hoef niet hoor, dank je. Oh. Ik moet niet meer. Dank je wel, maar drink maar lekker zelf. Ik dacht, we gaan heel even proosten. Oh, dan. dat wel, dat doe ik ja. wel. Ja. Dat is natuurlijk wel... We. Fijn... Uh, Sorry. Dank je wel. Dat ik hier bij je uh, mocht zijn. Ja. Voor jou, ja. Jij wil er niet over praten, maar het is toch wel iets <laughs> specialere uitzending. Ik hoorde net dat ik een van uh, je laatste gast ben. Nee, ik ja, ja. de allerlaatste. Ja. ja, toch? Ja, dat is... Uh... Dus we, mensen moeten naar aan de poel... Ja. Ja, en voor uh, beleving, hè? dat was het. Hè? Ja, en, dat, voor de en beleving en boek, hè? er zijn er duizend van. Ja. Dat heet ook zo. Ja, het is, het is een prachtig boek. Um, ja, ik weet ook niet zo goed wat we dan nog in die twee... Even, ja. want, even, qua, qua, qua eten... Um, ja, ja weet je, de beetje... beste tip, en dat hebben ze niet gevraagd. Oh. Voor dat kerstdiner is toch um, alles van tevoren maken, de dag van tevoren. Wat je je kent die mensen die de hele dag in de keuken staan. en hebben ze die avond hebben ze gasten. Moeten ze zich nog mooi aankleden. En dit en dat. En, ja, en dan gaat er dingen fout. Weet je wel. Dan zitten ze niet te genieten van hun eigen gasten. Doe nou gewoon alles een dag van tevoren maken. En ja. Alles voorbereiden. Ja, dat vlees is even wat moeilijker. Waar ze net ook voor belden. Dat ja. is nou eenmaal zo. Maar dat zou je zelfs ook kunnen doen. Ja? En dan nog gewoon weer verwarmen. Dan heb je veel meer rust. En dan geniet je er ook meer van. Nou, met deze allerlaatste fantastische tip eindigen we deze aflevering van Kaaseluna. Zo meteen is hier uh, nog steeds wakker van uh, WNL. Uh, en dat wordt gepresenteerd door Anne de Jong en Diederik van Sesse. En morgen praat hij ook, ook span met ondernemer Luc Dijkman. Dit jaar nam hij na 50 jaar afscheid als directeur van verpakkingsbedrijf Topa. Dus is weer totaal iets anders. Is zo fascinerend dat bij Kase Luna. Zo afwisselend ook. Dijkman heeft zijn visie opgeschreven in het boek Anders Ondernemen. Hij is van mening dat een onderneming meer is dan een winstmachine... en plaatst kanttekeningen bij de vrije markt. Nou, daar gaat het morgen over. Ja, dit was mijn uh, laatste reguliere uitzending uh, van Casa Luna. De allerlaatste uitzending, 27 december. Dan zijn alle presentatoren nog één keer bij elkaar. Daar ben ik dus ook bij. Dan laten we nog wat fragmentjes horen. Uh, uit de afgelopen tien jaar. Want tien jaar lang heeft uh, Casa Luna bestaan. En ik was er tien jaar geleden ook al bij. Uh, de eerste week niet, toen was ik ziek. Ja, dat, dat moest ik op vrijdag presenteren, want toen was ik ziek. Dus die eerste week heb ik gemist, maar de tweede week was ik er wel. En, en dit is voor mij dus ongeveer de laatste week. Nou ja, uh, 27 december, dan ben ik nog heel even te horen, Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Uh, heel erg bedankt, Stefan van Sprang, uh, voor, je, voor, voor het te gast zijn. En, en Lilian Vera natuurlijk ook uh, heel veel plezier bij WNL. En uh, nou ja, tot de 27e dan maar.